Met het enatje Kopley in Ohio heeft een man zeven mensen doodgeschoten onder wie een kind van elf. De aanleiding zou een ruzie in de familie zijn. De man schoot op twee adressen familieleden neer. Toen de gealarmeerde politie verscheen opende hij het vuur op de agenten. Die schoten terug en raakte de man dodelijk. Eén vrouw overleefde in het bloedbad. Zij ligt in het ziekenhuis. Over haar toestand kan de politie in Ohio niets zeggen.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 De speculaties werden gevoed door de verhuizing van Geithner van Washington naar New York. Maar dat was alleen omdat zijn zoon daar het laatste jaar van zijn middelbare school kan afmaken, zei de minister. Geithner heeft Obama vandaag laten weten dat hij aanblijft. Hij is het enig overgebleven lid van het financieel-economische team waarmee Obama als president begon. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en kans op buien. Morgen regen en onweersbuien met veel wind. Het wordt maximaal 18 graden. Ook dinsdag is het herfstachtig. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zee, Zandvoort de zomer ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu, tap